En thuis de polonaise. Maar met een toeter in mijn mond sprong ik in een punaise. Ik gaf een gil en beet toen hup, mijn toetertje in tweeën. En zo is toen het piepertje diep in mijn strot gegleden. En iedereen die voetert, ben jij nou helemaal bedoeterd? Dat heeft nog niemand ooit geflikt en daarom zeg ik Nou zeggen ze, hij is getikt terwijl ik bijna was gestikt Ik heb mijn piepertje ingeslikt De zenuwen krijg ik ervan, maar lieve mens wat motje Ik viel als kleine kleutel Ze heeft me laten lopen, zo'n mafketel, zo'n fluitketel kan je geen brood verkopen. En iedereen maar zeuren, het zal me toch niet weer gebeuren. Ik heb mijn piepertje ingeslikt en daarom zeg ik, dat heeft nog niemand ooit geflikt en daarom zeg ik. Nou zeggen ze, hij is getikt, terwijl ik bijna was gestikt. Ik heb mijn wiebertje ingeslikt. En niemand wil meer met me gaan, ze laten mij erbuiten. En zelfs de trein vertrok te vroeg, omdat ik liet te fluiten.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 Ik heb je ingeslikt